Jij hier. Oh, ben jij het, Charlie? Ik ben heel zei danken. Wat is er aan de hand? Op weg naar huis kom ik langs het kantoor en ik zie licht branden. Ik ben naar boven gekomen om te zien wat er is. Sorry dat ik jouw kantoor op deze manier in gebruik heb genomen. En ook nog op zo'n onchristelijk uur. Ga zitten, ja. ik leg het je uit. Ik, ik dacht dat er een inbreker was. Die zat er ook. Je secretaresse. Was je vrouw Bellamy hier? Waarom? Ze was bezig je brandkast te kraken. Kraken? Je vrouw Ach, maar mee, Ik ben de enige die de sleutels van die brandkast heeft. Dan heeft ze die blijkbaar laten namaken toen ze daar de kans voor had. En waarom zou ze? Ze heeft bijna geen geld in. Geld interesseerde haar niet. Ze wilde een brief, Charlie. Een brief die zij aan iemand gestuurd had. Die zij gestuurd had? Wat voor brief? Een vuile, anonieme brief... wat? ...die ze twee maanden geleden geschreven had. Aan wie? Aan mevrouw Jane Kenny. Dat mens is getikt. Zoiets heb ik niet in de brandkast liggen. Wat zei ze dan? Ze heeft het meest onwaarschijnlijke verhaal verteld dat ik ooit gehoord heb. Ze zei dat zij die brief aan mevrouw Kenny had geschreven. Een brief die droop van het venijn. Vuile mannendief en verpester van andermans huwelijk... en meer van dat vlees. Enfin, je kent het soort. Vuile dief? Ja. Ze beschuldigt mevrouw Kenny ervan dat die jou heeft afgetroggeld van je eigen vrouw. Dat is gek. Ze heeft ook iets dergelijks geschreven aan jouw vrouw in Lewisham. Mij afgetroggeld. Maar hoe komt ze erbij? Wat een onzin. Ze wilde die brief uit de brandkast halen, omdat jij haar daarmee chanteert. Ik haar chanteer? Ja. Jij hebt die brief van mevrouw Kenny gekregen... en je hebt je voor Bellamy gedreigd die brief tegen haar te gebruiken. Maar waarom in vredesnaam? Weet jij nog dat ik die dinsdag bij jou op kantoor was... en dat ik je vertelde van de moord op Graham? Ja, dat weet ik nog. En weet jij dan ook nog dat ik zei dat ik laatst voorlopig niet uit kon... omdat ik het lijk had gevonden en daardoor bij die moord betrokken was geraakt? Jazeker? Hoorde jij toen voor de eerste keer dat Graham dood was? Toen ik het je vertelde? Ja, ik was er kapot van. Nou, je vrouw Bellamy heeft staan luisteren aan de deur. Toen ik weg was, heeft ze jou gezegd dat je al lang van die moord afwist... ...omdat je het diezelfde ochtend al aan haar had verteld. Maar waar heb je het over? Hoe had ik dat tegen te kunnen zeggen? Het stond die morgen in alle kranten. Maar ik had de krant nog niet ingezien. Dat zei je ook, Charlie... Maar het ochtendblad zat zichtbaar in je overjas die aan de deur hing. Jij wist dus wel van de moord op Graham... voordat ik er die dag over begon. En dat zei je voor Bellamy ook tegen je, nadat ik weg was. En wat wil je hiermee zeggen? Dat ik iets met die Graham te maken heb? Ja. Jij hebt hem vermoord. Maar Ken, wat zeg je nou? Dat is nogal wat, meneer Daley. Jarvis, de concierge... Zal je identificeren? Je bent gek. Die lijst met namen van oudleden van de Schotse Republikeinen kwam uit jouw kantoor. Mevrouw Kelly gaf hem in goed vertrouwen aan jou ongeveer twee maanden geleden. Je had haar aangeboden om dingen te stencelen. Dat deed je ook. Je maakte het concept voor een kleine circulaire waarin geld werd gevraagd aan de oudleden. Toen kreeg jij een leuke inval. Een grapje om je vrienden een lol mee te doen. Je liet de lijst kopiëren. Dat deed je voor Bellamy allemaal. Toen liet ze je één naam zien van de lijst. Een naam waar iedere advocaat in Glasgow een rolling van schrik van gekregen zou hebben. Ian Templeton, de zoon van Ronald Templeton, de whiskykoning. En ook nog een cliënt van je. Maar jij kreeg geen rolling van schrik. Nee, jij dacht, kan mij wat schelen. Mij pakken ze niet. Dit houdt de spanning erin. Ik ben een slimme jongen. Wil je nog meer horen? nee. En morgen laat ik je krankzinnig verklaren. Daar heb je geen tijd voor. Je hebt nog elf minuten. Elf minuten waarvoor? Jouw tijdbom op Del Marno krijgt de kans niet om te ontploffen. Ray haalt daar met een troep agenten alles ondersteboven. Ken, hij heeft de revolver. Die bom vinden ze nooit. Oh, jawel, Charlie. Ray heeft daar een neus voor. Die vindt dat kring. Jammer dat het zo gelopen is, Ken. Je was een aardige vent. Je had terug moeten gaan naar Londen naar die Tempel te zaak. Maar dat deed ik nou eenmaal niet. Nee. En jij hebt mij onderschat, Jochie. Ik heb deze stad in de palm van mijn hand. Jou en je charmante vriendin hebben we voortdurend in de gaten gehouden... ...vanaf het ogenblik dat je het lijk van Graham ontdekte. We hebben een organisatie bijna even efficiënt als de politie van Glasgow. Bijna. Wij hebben 47 motorvoertuigen. Personenauto's, bestelwagens en vrachtwagens. 300 man hebben we in dienst. Jij hebt nooit geweten wat voor vlees je in de Kuip had, Ken. Ik ben een genie. Hoe lang denk je dat je dit vol kan houden? Nog een uur, Ken. Na dit akkefietje hebben we onszelf op. Neem op. Neem op, Ken. En doe dit keurig. Geef de goede antwoorden. Anders zijn de eerste twee kogels van je Bruce. Daley. Ben jij het, daily? Luister goed. We hebben die tijdbom gevonden en hem buiten werking gesteld. B Blijf alsjeblieft zoeken. H Hij moet er zijn. Wat zanig je nou? Ik zeg je dat we hem gevonden hebben. Ze wilden de halve stad in het donker zetten, dat was de bedoeling. Daarna zou die bende alles leeg roven. Ik weet het. Nu gaan wij natuurlijk ook de halve stad in het donker zetten. Twintig minuten. Het is link, maar we moeten wel. We willen ze allemaal op heterdaad betrappen. Heb je voldoende mensen? Natuurlijk wel. We bewaken elk punt dat is aangegeven op hun kaart. Alles wordt in de gaten gehouden met een stopwoordje in de hand. Nou, veel geluk dan maar. Jullie moeten vlug zijn, je hebt nog vijf minuten. Oké, okay. blijf jij zitten waar je zit. Oké, okay. dag. Ja, dag. Wie was dat? Inspecteur Ray. Zijn ze nog steeds aan het zoeken? Ja, ze vinden die bom wel. Nooit. Over vijf minuten zit de halve stad in het donker. En dan slaan jullie je slag. Wij slaan onze slag, reken maar. We vangen zo rond de 2 miljoen pond uit banken, verzekeringskantoren, pakhuizen, winkels, alles. We maken geschiedenis, Kennyboy. Toch sla je iets over, Charlie. Ray heeft vanavond de hele politiemacht op de been. Die maken ook geschiedenis. Dat weet ik. Daar heb jij voor gezorgd. Dat is heel dom van je. Je had dat operatieplan dat je gevonden hebt in Graham's moeten verbranden. Maar het maakt niets meer uit. De politie is te laat. Wat ze tot voor twintig minuten niet wisten... ...is dat er een tijdbom in de Delmarna krachtcentrale ligt. Die vinden ze heus wel, Charlie. Dat geef ik op een briefje. Kijk uit het raam, Ken. Kijk naar de lichten aan de andere oever. Je kan ze van hieruit zien. Jullie zitten loge bij de wereldpremière van de grote show. Iets dat je nooit meer zou hebben vergeten... als je was blijven leven. Vertel eens, Charlie. Hoe ben je toch op het idee gekomen van een misdaadsyndicaat? Nou, dat idee was helemaal niet zo nieuw. Er was tot voor kort al zo'n syndicaat in de Verenigde Staten. Ik heb altijd geweten dat ik talent had. Wat ik nodig had... Als een uitstekende tweede man en een beginkapitaal. Dat beginkapitaal is absoluut noodzakelijk. Want je moet meteen beginnen met het betalen van je personeel. Ik heb Dalland hier ontmoet... en we hebben toen samen een prima zaak afgehandeld. Ach, u herinnert het zich nog wel, je Bruce. Uw krant stond er vol van. De zaak Barnton. Dat was dat jongetje dat ontvoerd werd in Aberdeen. Met rijke ouders, ja. Aardig losgeld geëist. 50.000. Het kind werd verminkt. Een klein ongelukje. Hij viel van de vrachtwagen. Die jongen is voor zijn leven ongelukkig. Ik hoop dat die lichten daarbuiten blijven branden, Charlie. Als ze blijven branden, dan moet ik makkelijk wegkomen, Ken. Maar ze gaan heus wel uit. Let maar op. Nog tien seconden. Blijf kijken naar die lichten, Ken. Je zult zien dat de halve stad in duisternis gehuld wordt. Ze zijn uit. De lichten zijn uit. Lekker, Jill, nu. Ken. Ah! Ik heb we niets bij de heb Nog een van. Ik heb Hij rijdt naar Zeg maar een gevolgen nog in de wagen? Ja, die heb ik hier. Kom, wat is het door, zeg. Kan jij wat zien? Ik doe mijn grote licht aan. Laten we hopen dat hij niet op schiet. Weet jij hier ergens een telefooncel? Ja, Hope Street. Zijn we daar vlakbij? Ja, bijna. zo. Dan ga jij er hier uit, schatje. Maar waarom? Jij belt Polk op het hoofdbureau. Zeg hem dat hij met een paar man naar de dansing moet gaan. Ja, waar ga jij dan naartoe? Ook naar de dansing. is er ook strook in, ik weet het zeker. Ken. Schat, spreek me niet tegen. Doe wat ik zeg. Oké. Okay. Hij is de dunne de dansen. ben ik. Dit is de rand van de dansvloer. Blijf waar je bent, Daley. Ik kan je zien, Daley. Charlie, luister. Ik had je revolver uit de auto moeten halen, Ken. Laat vallen dat ding. Charlie, je kan geen kant meer op. Geef je nog liever over, dat is veel eenvoudiger. Gooi ja, je revolver op de grond, Ken. Over een half uur zijn Dallas en de jongens hier. Charlie, luister nou. Je bent de mist ingegaan. Die tijdbom op Delmarnock is helemaal niet ontploft. Waarom gingen de lichten dan uit? Was dat soms een kortsluiting? De lichten zijn uitgeschakeld door de politie. Op dit ogenblik worden jouw mensen allemaal gearresteerd. Mij belaten je niet. Geef je over, Charlie. Doe het nou. Het is afgelopen met je. De volgende is voor jou, Ken. Ik weet precies waar je staat. Ik ben op het balkon. Ik kan je zien. Charlie, de lichten kunnen elk ogenblik weer aangaan. Ik heb hier een zaklamp, Ken, een mooie grote, en die ga ik nu aandoen. Ken, waar ben je? Jules, blijf zijn de Dan ga ik weer. Ik heb hier een kogel voor jullie allebei. Charlie, doe niet zo stom. Je zit voor het blok Waar ben je, Ken? Ik ben Charlie. man? Ik doe die lamp aan. Ik weet precies waar je staat, Ken. De lichten zijn er hand. Waar is hij? Kijk dan! Daar! Niet op de dansvloer! Kijk! Hij is dood. Blijf wie je bent. Ja, hij is dood. Je moet hem geraakt hebben. Ik heb niet geschoten. Huh? Maar wie dan? Er staat iemand bij de deur. Wie? Een man. Zijn hoofd zit helemaal in het verband. Dat is Murphy. Ik had hem doodgeschoten. Murphy? Ik heb dat zakrein doodgeschoten. Hierbij nemen we een volk. Dat was mijn werk. Dani? Wat gebeurt hier? Het is al gebeurd, Harry. Thee. Oh graag zeg. Ja. Zo. Hey, ja. Wel ook. Het is al twee uur. We ja. moeten nog minstens drie uur werken voordat we naar bed kunnen. Ja. We worden nog steeds arrestanten naar binnen geworden. Oh, dat wordt een al lange nacht voor jullie. Nou, meer opwinding kan ik niet meer hebben. Ik heb mijn portie wel gehad. Zeg, wat voor straf denk jij dat Murphy krijgt? Hm. Waarschijnlijk levenslang. Hij moet regelrecht uit het ziekenhuis zijn gekomen en toen op de loer zijn gaan liggen in de dansing. Ja, waarschijnlijk wachtte hij niet op Dalland. Hmm. Ja, dat zei hij ook. Pas toen hij Lamaran op het balkon zag staan, realiseerde hij zich dat dat de grote baas van het zootje was. En toen gaf hij hem de volle laag. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Ze hebben Peggy McVeigh erg toegetakeld. Het kind is heel zwaar gewond. Ken, wat ik niet snap, is hoe Kelly en Murphy aan die documenten van Ian Templeton zijn gekomen. Hoe zit dat? Nou, Charlie Lameron had een hartstochtelijke verhouding met mevrouw Kenny. Zij vroeg hem om wat brieven voor haar te kopiëren... en daardoor kreeg hij al die gegevens in handen. Charlie bedacht toen een leuke bijverdienste voor zijn kornaten. Daarom gaf hij die papieren aan Dulland... en die gaf ze door aan Kelly en Murphy. En dat was een grote stomme fout. Ja, en het gekste van alles was natuurlijk... dat Templeton in verband met die afpersing uitgerekend naar Lameron ging om raad. Ik denk dat Lemmeren het prachtig heeft gevonden. Dat denk ik ook, ja. Maar hij speelde het wel heel voorzichtig. Tenminste, dat dacht hij. Hij wist dat ik in de stad was... en hij gaf Templeton het advies om contact met mij op te nemen. Waarom met jou? Het was toch nogal riskant, eigenlijk, omdat jullie elkaar kenden. Wel, nee. Hij wist dat ik een kantoor had in Londen... en dat ik waarschijnlijk weer meteen terug zou gaan... zo gauw de zaak achter de rug was. Maar zo liep het nou net niet. Nee, het liep anders, omdat Murphy zenuwachtig werd... en mij in elkaar sloeg... Tweede dat fout ging, dat was dat die jonge Templeton en Graham... dat die later inbraken in dat huis. En daar vonden ze niet die aidsafleggingen waar het hun om te doen was... maar iets heel anders. Vanaf die avond begon de hele organisatie zichzelf op te hangen. Ik denk dat het zo is gegaan. Toen Kelly merkte dat die papieren... de plannen dus voor de grote overval... Mm -hmm. dat die weg waren, is hij meteen naar Dulland gelopen... en die heeft Lameron gebeld. Lameron was die avond bij mevrouw Kenny... Hij heeft toen haar auto geleend om naar Graham's flat te gaan. Hij schoot Graham dood, maar ik denk dat ik hem toen gestuurd heb bij het zoeken naar de papieren. Hij rende de trap af, via de achterdeur naar buiten en zo naar het andere woonblok. Hij kwam terecht in Morley Street en daar zag Jarvis hem. Ja, ja. Nou, Jarvis ging achter hem aan, maar verloor hem uit het oog. Maar waarom was het nodig dat hij Graham vermoorde? Omdat Graham de instructies gelezen had. Hij wist te veel. En mevrouw Kenny? Hij minnaar is dood. Ik zal ben me benieuwd hoe ze eronder is. Volgens mij heeft ze nooit geweten waar Lemmer mee bezig was. Ze kende hem alleen maar in de hoedanigheid van advocaat in Glasgow. Ik ben daar niet zo zeker van. Ik heb het idee dat ze hem tegen het eind ging wantrouwen. Ken. Wat was nou het belangrijkste gegeven dat jou op het goede spoor zette? Schatje, zoiets vraag je niet op een politiebureau. Oh nee, waarom niet? Omdat... Omdat, juffrouw Bruce... Omdat het niet meneer Daly was die het allemaal in zijn eentje heeft uitgedokterd. De politie van Glasgow was hier al een jaar mee bezig... voordat meneer Daly ons met zijn tegenwoordigheid kwam vereren. Begrijp je het nou? Dat moet ik begrijpen. Jij hebt toch En niet... dit lijkt mij een goed moment om de heren een uiterst aangename avond toe te wensen en weg te gaan, Jill. Het, Het is, is laat en ze hebben nog een heleboel te doen. Dat lijkt me een goed idee. Oh, uh, wat ik nog vragen wou. Missen jullie nog duistere figuren in dit duistere zoontje? We weten niet of we nog iemand missen. Maar we hebben Dullen, Kelly, alle onderbazen en meer dan honderd man gemeen voetvolk. Ze hebben bijna allemaal een strafregister. Dus die worden een tijdje veilig opgeborgen. Nee, die krijgen we niet meer te zien. Mij ook niet meer. Ik ga morgen terug naar Londen. Zo, krijgen we dat zwart op weer. Maar Harry, wil je me soms kwijt? Ja. ja. Kom mee, Jill. Goedenavond. Goedenavond. U heeft geluisterd naar het zesde en laatste deel van... Een beetje blackmail... U hoorde de stemmen van Ad Oeimans, Hans Hoekman, Ine Veen, Kees van Ooyen, Ger Smit en Olaf Wijnands. Techniek Teun Lammes en Ferry van Nimwegen, regie Meinde de Goede.